Thank <sighs> you.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 En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon, Zee. Zandvoort en z Zomerhits. z Dit is de zomer van ZFM. Muziek. <applacht> Laat spartje ons etwa die Mama zegt dat er man en oude zij ze bij maar is. En dan moet zij uit dat kinderzee de zee ze is hier zo fris Ze het deelt, de breden weer haar vaaier op, op maar Maar potsel roep ze gil. de zee zit in mijn we gaan naar zand.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 De oprichter, dirigent van een Sanfoods uh, tamboer-trommelkorps, zoals dat officieel heet. Nee, schud Anki, het heet anders. Nou, Anki, jij bent de interviewer. Aan jou het woord.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 Ja, goedemiddag luisteraars, u hoorde hier een trommars en we zitten te praten voor het programma ZFM Oud-Zandvoort met Rax Rudolfus. Ik mag Rax tegen haar zeggen. Zij heeft net uitgelegd hoe zij aan het eind van de oorlog met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 En toen zei ze op een gegeven moment: Alle kinderen zeggen Rax. Ik zeg ook geen etikineur, ik zeg Tante Rax. Nou, en vanaf die tijd is het in de hele familie Rax gebleven. Nou ja, en, ja, nou en overal Nou weet iedereen uh, meteen waar nu uh, mijn naam vandaan komt. Ja, ja. Nou ja, ik wist het natuurlijk wel, omdat ja. ik zelf uh, al <laughs> jaren zijn. bij de padvenerij uh, ben geweest. Ja. Maar het is uh, natuurlijk een ongebruikelijke uh, voornaam, een, een prachtige, het is een naam, uh, vind ik.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 en die heeft dus echt, uh, nou ongeveer nog een paar jaar, is die dus echt tamometer geweest. Ja, dat is want echt... als we hier dan een showmars hielden op het plein, want we hadden dus ook marsen die dus uh, door elkaar moest lopen, wat we dan zagen op de, hoe heet het, in Delft...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 lopen moesten we naar de concours voor het eerst, wat we nog nooit gedaan hadden natuurlijk Smorgens om 8 uur zondagsmorgens repeteren, want daar konden we echt goed lopen en, eh, en ook wel achter op het speelplein bij Schossé, daar liepen we natuurlijk ook wel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 En die eh, vroeg je of je alsjeblieft weer terug wilde komen. Want de muziekkapel eh, bestond binnenkort eh, 35 jaar. Ja, dat heb ik dus in dit prachtige boekwerk gelezen. Mm -hmm. Mm -hmm. En, eh, en die, eh, nou ja, die zegt, eh, zou jij mij willen helpen? Want dan komt er een hele grote uh, uitvoering. En dus kwam je weer terug. Weer terug, ja.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 Muziek opgeschreven naar Delft om de, bij de tap toe de loopbewegingen te noteren. En er was wel een tambour relator, en dat was Peter Kok. Die dus het korps in dat soort manoeuvres uh, allemaal uh, leidde. We zijn gekomen in uh, april 1955. Want er was ook steeds, uh, behalve dat er op, in de zomer op... Uh, uh, uh, nou,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 Uh, toen bestonden jullie tien jaar en dan um, zie je ook dat er veel meer meisjes in het korp zitten. Ja, ja. toen zijn er inderdaad wat meisjes meegekomen. Onder andere um, de zusje van Van de Wolde, José van der Wolde, Thea van der Wolde. en uh, wie De zusjes Holstein, zie je? De zusjes Holstein, Nel en Marianne, ja. En dan hadden we Puk van der Veer. Ja, oh je ja, Sorry, neem me ja. niet waar. Puk van der Veer en Ellie Keur.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 En die hadden een rondvlucht met elkaar bij elkaar geschraapt voor Amsterdam. Ja. Zo, met Martin ja. Air Charter. Ja. Oh, wat ziet dat er nog geweldig uit, hè. Zo'n vliegtuig in 60. Ja, dat oh. was echt nog <laughs> <laughs> ja, zo'n klein kiesje Zo uh, 50 hè? jaar geleden. Alles rammelde dan ook, maar het was <laughs> toch wel heel erg leuk dat ze het gedaan hadden. Ja. ja. Nou, ik krijg, uh, ook uh, van de...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 Ja, dat is dus een beetje het triest einde van dit ja, uh, interview, uh, Pieter. Uh, uh, ik denk dat we aan het eind zijn ja. van uh, dit uh, programma. Maar één ding wil ik ja. nog wel even gauw zeggen: dat er zijn diverse jongens, later de militaire dienst in gegaan. En toen zijn ze daar allemaal tamboer geworden. Dus die hadden nog een, euh, nog een leuk te ja, ja. tijd. Ja, die hebben dan ja, een preen pre ja, gehad. Ja. En er zijn zelfs huwelijken gesloten. er zijn ook huwelijken gesloten vanuit de korps, Ja. ja. Uh. Dank je wel, Rax, uh, voor je aanwezigheid hier. Voor je gezellige, vlotte verhaal. Dat, uh, we hebben helemaal niet hoeven trekken of doen. Het was echt uh, voor mij ook een genoegen om jou uh, te interviewen. Want ik kon gelukkig een uh, heleboel mijn mond houden. En uh, we gaan nu naar de luisteren. Dames en heren, u heeft uh, geluisterd naar een interview met Rax Rudolfus in het programma uh, ZFM Oudstam.